De commissie waarschuwt dat het herstel broos blijft en de groei in de tweede helft van het jaar weer afneemt. Het Internationaal Monetair Fonds maakt zich vooral zorgen over de arbeidsmarkt. De crisis is volgens het IMF pas over als de werkloosheid flink afneemt. In Irak zitten tienduizenden mensen zonder enige vorm van proces in de gevangenis. Volgens Amnesty International zijn ze vaak in handen van veiligheidsdiensten en worden ze gefolterd of mishandeld. Sinds de invasie in Irak zeven jaar geleden nam het Amerikaanse leger en de Iraakse veiligheidstroepen tienduizenden mensen gevangen. Het was een manier om het sectarisch geweld en aanvallen van gewapende groepen te bestrijden. Informateur Opstelte doet geen voorspelling meer over hoe lang de vorming van een rechtskabinet nog duurt. Hij zei op een persconferentie dat het zo snel mogelijk moet, maar wel zorgvuldig. Hij herhaalde dat VVD, PVV en CDA een eind op streek zijn, maar wilde niet zeggen wat nog de grootste obstakels zijn. Vanmiddag schoven de onderhandelaars Rutte, Wilders en Verhagen weer voor het eerst aan bij de informatuur. En vanaf morgen nemen de fractievoorzitters weer hun secondanten mee. Als het nodig is, mogen ze bij bepaalde onderwerpen ook nog specialisten uit hun eigen partij meenemen. De Ajax-voetballer Evander Snow heeft een hartaanval gehad. Hij werd in Arnhem plotseling omweld tijdens een wedstrijd van Jong Ajax tegen Jong Vitesse. De 23-jarige Snow werd meteen gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is weer bij kennis.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 Arrogant like, yeah. Top like money, on so the girls just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no shares. Fall out, cause that's the business. All out, is so ridiculous. Don't so knock so much attention. Ja, we zijn weer helemaal uh, terug. Knockout avond. De Goedenavond. <laughs> Goedenavond. Jullie luisteren naar Armen van Buren. Het eerste nummer dit uur was uh, van uh, Armen van Buren Mirage. Gelijk aan zijn uh, andere album, nieuwe album Mirage. Daarna kregen we Sunrise Inc. featuring Star Child uh, Lickshot. Nou, dat kennen we allemaal, wel, Lickshot. En daarna ja, nou ja, ja, die hoor je eigenlijk overal, maar hier, vooral het meest, goede nummers. <laughs> Flowrider samen met David Guetta met Mike. Club Can't Handle Me. Dus even kijken. Oh mijn god gaat hij weer bellen. We hebben een beller maar die komt straks. <laughs> ah, sorry man, we zijn ja. Nee, je is geen A <laughs> Waarom? Heb jij daar trouwens nog problemen mee gehad? Jij ja. Ja, had een sms'je gehad. Echt wel, Piek. Ja, ik ga <laughs> <Ik laughs> vragen sms, naar jullie weekend. Ja. Ik ga je, ik uh, vragen van, naar, van, naar van, jullie weekend. Ja wel, ze vond het hartstikke leuk. Of heb je gewoon een ruige avond daarna gehad? <laughs> ik krijg volgens mij een kop als vuur hey, op dit moment. In die alley, uh, vriend. Hij ah, komt dicht. <laughs> <laughs> je niks. Uh, Rob, hoe was jouw weekend? Mijn wie Oh, jezus. Ja, vertel. Uh, nou, ik heb gewoon het hele weekend uh, van negen tot uh, half zes heb ik in Noordwijk gewerkt. In Noordwijk gewerkt? Yes. Ja, Huis de je... Duin. Duin. Het Nederlands elftal zat er niet meer. Nee. nee, niet meer. Nee, meer. Dus Koku een... kwam niet meer terug? <laughs> Kappen, van nou, ik word er al genoeg, mee. Wacht even, wie kwam niet meer terug? Koku. Wat... Heb jij de herhaling niet geluisterd? Of hebben we het niet op de. Jawel, jawel. jawel. Ja, maar ik heb. Nee, ook, ik heb je bent er weer bij, bij betrapt. Je bent nee, weer betrapt. Nee, ik heb gewoon een druk bij schema. daar kan ik niks aan doen. Oh, oh ja. mijn god. Ja, ja, ja, ja. Zo, maar dan uh, ga je vriend. er is bij Koku plastic in zijn eten. <laughs> En dat kwam erbij. <laughs> Jij hebt gewoon CoQ vergiftigd. Bijna. Philippe CoQ, de schuldige zit hier in de studio, mocht je luisteren. Maar toch hou ik van hem hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> en uh, Kevin, hoe was jouw weekend? Nou komt het hoor. Goed. <laughs> oké, okay, dat was een gevuld weekend. <laughs> Goed. Nou nee, ja, toch een uh, soort van... Uh... Ja, ik moest werken, hè, toen had ik ontgroening van, uh, van scouting. Dat was erg leuk. Maar weet je wat het inhoudt van scouting? Uh, ze zijn met 10 man bovenop gedoken en hebben gewoon even laten zien wat, wat scouting nou is voor hecht. Dat allemaal niet waar. <laughs> Helemaal niet waar. <laughs> weet je jammer dit weer, werk nou eens een keer mee. Nee. Sorry. Nee, respect, ik hè, respect. Nee, ik moest eerst met 20 vrouwen op de foto in Haarlem. Toen moest ik uh, een foto onderzoeken en die was, uh, dat was bij station Hout. Toen moest ik daar alle raampjes van het hooggebouw tellen. Ik kwam op 305 en de andere kwam op 426. Geen idee hoe ze dat gedaan heeft. Maar, uh, toen moest ik een touwtje doorbranden met één lucifer en dat is ook uiteindelijk gewoon gelukt. En op de foto geweest. Ja, en op de foto Oh, ja, dat is ook gelukt. Dit is uh, dus nog het belangrijkste, uh, Ja, sowieso. Op de foto met 20. meiden. Ik krijg je trouwens de foto's. Dus dat moest ook... is ook nog. Ja. En, uh, toen moest ik over een slootje heen springen. En dat is ook gelukt. Kijk. Maar, ik wil nog even één ding zeggen. Er is er een jarig. Wie dan? Er is er een jarig. Hoera. Dat kun je wel zien, dat is zij. Dat is Alice Zuidam. Ze is 49 geworden vandaag. Wauw, gefeliciteerd! Woe! Bijna Sara! <laughs> Bijna Sara, ja. We worden Sorry, steeds jonger. Dus ik kom daar zo direct niet meer binnen, want zij, uh, <laughs> ze gaat me buiten sluiten. Maar uh, ik kom wel via de achterdeur. Oh. Ga je er nog één aan? Ja, even uh, lekker zuipen. Oh. Ik ben morgen vrij, dus het mag. Oh ja, hij wil. wel. Ja, hoor ik hem maar. Ik ben, maar, wel, uh, ik ben ook vrij, mag ik met je mee? <laughs> <laughs> nou, ik moet je wel zeggen, ik ga morgen de bar openen. Dus als jullie. Hoe laat? Uh, hè? Hoe laat? Van vier tot 8 uh, ah, of ik zo. Heb om half vijf, zal het staat. Nou, dan kom je even rond vier uur even naar mij jongens, toe. Ik zit gewoon weer drie <laughs> uur op vak in school. Nou. Oh. Even nog, uh, jongens. Ja. Dat was, dat was dus de weekend in de <laughs> uh, Mike, uh, Hoe was jouw weekend? Oh ja, Mike. Jezus, Mike. Ik denk ik lul me er nog uit. Nee. Ja, zijn beelden verhalen, nou komt het. In die Alley. Ja. In die Alley. <laughs> alley. Wat? Nog één keer? Mevrouw Zandvliet, in die Alley. Houd je kop dicht. Uh, Vertel. Wie is dat? Verklaar uw naden. Ik heb een heel leuk weekend gehad. Ik ben <laughs> in Harlem geweest. die Alley. Nee, ik, heb, ik heb wel een heel leuk weekend gehad. Ik ben uh, in Harlem ja. geweest. Uh, daarbij zijn mijn pups uh, zijn ook ter wereld gekomen. Oh ja. Ja, het zijn er vijf. Vijf. stuk's. Ja, en één dood geworden. Ja. geboren. Eén dood, dus in totaal was, zes. Nee, nee, ik had het, ik had het gezien, he? dat is echt zielig man. Dan zie je zo'n klein dingetje zie je liggen, gewoon echt dood. Het is gewoon echt zielig. Oké, okay, laten we het <laughs> dood. <laughs> jongens, jongens, kom op, vertel nou. Maar in die alley, in Haarlem heb je heel veel stegen. <laughs> dus... Uh, ja. Daar kom ik later op terug. Freak. Ik hoorde een verzoeknummertje van. Een verzoeknummer, mij. ja. Hoor van heet je ook uh, weer van de voornaam? Klauw... Dia? We gaan luisteren naar Jurk met niemand. Deze is voor de verjaardag.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 We hebben het verzoekje gehad, daarna hebben we en Claire gehad met Rainbow of Love. We gaan nu luisteren naar Swedish House Mafia met One. Daarna zijn we weer bij jullie terug en dan gaan we nog even, <coughs> waarschijnlijk maar een weekend bespreken. Dan heb je af en toe echt zo'n prutser. If you see me walking down the street. I got nothing but love for you. Even if you're trying to dis me. I got nothing but love for you. It don't matter if I'm riding high or low, I got nothing but love for you. No matter where I'm about to go. Nat in bal Hallo. Ik heb niets anders dan liefde voor jou, dat vind ik zo mooi. Ook in die alley. Rot, jong. <laughs> Vertel je weekend. <laughs> waarom, waarom doe je dat dan nou weer gewoon, uh, Rob? Dat vind ik leuk. Ah, dat vind ik wow. jammer. <laughs> Vertel je weekend, Mike. <laughs> ja. Hoe was jouw weekend? Je hebt in ook harde. wel bij de juiste filler ervoor uitgekozen. He? Heel sneaky. Inderdaad. Ben je weer bij de Gay Parade geweest? Ah. Achter de schermen. Nou, dat is hartstikke leuk hoor. Weet je hoe vet dat is, de Gay Parade? Zoveel mooie vrouwen daar. Ja. Yeah. Oh, ik voel me heel ongemakkelijk <laughs> bij die film. echt waar. Maakt maar, is maar niet uit. Die, uh... Uh, vertel je verhaal. Ja, Verklaar je alley. nader. Ah, over ik ben uh, dit weekend ben ik uh, naar Haarlem geweest en dit keer een keer niet om te werken. Oh. Nee, nee. Nee, ik. Nee, ik um, Hij kop dicht. Nee, ik ben uh, naar de Flim geweest. Flim. Naar de Flim. Wel lekker. Uh, we ik wou eerst uh, origineel wou ik naar Salt gaan. Ik wou die film met Angelina Jolie wel een keertje gezien hebben. Uh, oh, dit is een film. Flim. Ja, Flim is flim. Oh, ik dacht een club of zo. <laughs> ik denk, waar zit die Ik ben naar de Flim geweest. Ik snap je hoor, Rob. Ja. Ik dacht ook zoiets van, nou, het zou wel Nee, maar, maar ik zijn. ben naar de... <laughs> ik, heb, ik heb een triangeltje geslagen, niet lachen. Ik heb wel Ahoy volgekregen met die triangel. Uh, ping. Maar Hilarie. een figeltje. vertel nou eens, man. Ja, praat er niet omheen. Ja, maar... Uh... <laughs> Viegel. Luister. Nee, even to be serious. Ik ben, uh, ik zou origineel zou ik... Uh, naar de film Salt zijn gegaan, maar uh, die ja. draaide pas om half tien s'avonds. Wanneer komt Pepper uit? Weet ik niet. <laughs> ik wil het Pepper, maar dan met redpint pit erbij. En 3D. Daar moeten ze bij ons zijn nog verstrikken, waarschijnlijk Pepper, hè? Eh, uh, nee. Wat uh... oh, slaat dat nou? <laughs> ja, <laughs> ja, dat was even... Dat was wel even het dieptepuntje. Die Ellie. Ja. <sighs> Je moet, uh, stoppen. Laat me nou eens uitlullen! Ja, ja lul er daar niet omheen. Nee, ik, uh, <laughs> wij zijn op een gegeven moment naar, de, naar een andere film gegaan. Die draaide wat beteiter. Wie naar, zijn uh, naar een andere film gegaan? Ik, eh, ik en uh, mijn, uh, mijn gezelschap. Wie was dat gezelschap? Te te nee, daar houden we het om. Daar houden we het ah, om. Nou, ja. Gecensureerd. Ja, ik Pieep. weet het wel. Ja, <laughs> ja dat is genoeg. Uh -huh. Vrouwelijk gezelschap. Gered. Bij de Nee, uh, Toen zijn we naar uh, een ja. film gegaan. Uh, Shrek uh, 4 was het eigenlijk. Oh die is ook nee. leuk. Ja. Nee. ja. Ben was dat leuk? Ja. Oh, oh, ik heb alleen niet veel van de film gezien, maar ik bespaar je de details. Had jij ja, een Christine dit broek, aan? broek aan? <laughs> <laughs> <laughs> had jij je bioscoop aan? Maar. Ja die had ik aan. <laughs> bioscoopbroek. <laughs> bioscoopbroek. <laughs> had ik mijn bioscoopbroek. Ook mijn bioscoop sokken, dus... Uh. <laughs> <laughs> What the fuck? <laughs> Wat is dit? Een okay. Ik had mijn disco aan. Nee, maar het was hartstikke gezellig daar. Oké. Okay. Totdat er op een gegeven moment een kindje naar kijken en ineens riep... Eww! Nou, dat zegt genoeg. Dat is kut. Dan moet je niet naar Shrek gaan, dan moet je naar salt gewoon gaan. Ja, dat was ook de <laughs> bedoeling. Maar ja, salt draaide ah. pas om half tien avonds. Maar hoe laat ging je dan naar de film? Eh, uh, wij. ik was om twaalf uur als ik kon halen. Dus... Smiddag toch te vroeg voor een film. Nou ja, ja dat uh, eigenlijk wel. Dan ga je liever samen naar de bios, toch? Dan ga je eerst even lunchen. Want als je s'avonds in de alley bezig bent, dan zie ik niemand. Meer. Ja, nou ja. Nou, uh, was het smiddags? Uh, uh, uh, ja, maar ik praat er nou niet omheen. Vertel het gewoon. Was het in de middag? Ik ga nooit meer wat doen in mijn weekend. Echt waar. Dat, <laughs> <laughs> dat is een voordeel. Was het een stevig briesje of... Uh, <laughs> wat? Was er een stevig briesje of... <laughs> want anders krijg je hem niet omhoog. <laughs> Ja, ik zal zo, zo. Wat ik net zei, je moet stoppen op je hoogtepunt. <laughs> niet met een briesje erbij. <laughs> een briesje Dat erbij. lukt het niet. Maar ik doe het wel altijd met een briesje erbij. Dat vind ik maar ik leuk. kom op nou. En nou vertel. Ik, uh, vertel man. Vertel. Ja, uh, het was heel gezellig in Haarlem Wat film. was heel gezellig. Nou, ik heb het hartstikke leuk gehad. Welke uh, honk. Ja. <laughs> uh, Homerin, volgens mij. Dus je bent getrouwd? Nou ja, dat dan weer niet. Ik ben getrouwd met mijn muziek, hè. Dus nee, met zijn rechterhand, geloof mij nou, hè. Nee, daar heb ik jouw linker al voor. Nou, rot op man. <laughs> maar de, we hebben er nu al vijf keer omheen geloofd, vertel het aan. Nee. Nou, goed. Want wij gaan nu luisteren. Zet dan de muziek aan. Ja, met W&W. Dit vind je ook wel leuk, een nieuwe van W&W. Uh, Welke? Manhattan. Dat oh, wil ik wel horen. We zijn zo weer bij jullie terug. Dit was gelukkig mijn weekend. Tot zo. Tot zo. Oh, dat was weer een lekker nummer van uh, WNW. Ja, dat dat een is een beetje uh... onze uh, stamartiesten uh, zijn dat, hè? Lekker snel wel. Ja, dat was lekker, ja, inderdaad. Hé, hey, uh, jongens, um, wij gaan even de top vijfers erbij pakken. En uh, de Engeland, uh, wie wil Engeland hebben? Ja, dat doe ik wel. Kom erbij, kom erbij. Kom erbij, kom erbij. Zet je zorgen maar op. Zijn. Dankjewel, dankjewel. <laughs> Voor dit mooie aankondiging. Ik ben de van uh, Bell Duist. <laughs> Kijk, hij Ja die door. doet dat toch Ja, ja, ja jij hebt ja, hem door eh. Oké okay, gaan we beginnen Nummer 5 The script For the first time Op nummer 4 Oli Meurs met Please Don't Let Me Go Nummer 3 Tayo Cruz Met Dynamite die, die is wel goed Ja? Ja Oké okay. <laughs> Nummer 2 Katy Perry Met Teenage Dream Oh dat is ook een lekker nummer En nummer 1 Nummer 1 Alexandra Burke Viering. Laza Morgan Start without you. Dat zegt zo'n Engelse kutnummer. Leuk, en ik ken hem niet. Weet niet. je wel, heb iemand Bumpy Ride bij zich? He, heb jij Bumpy Ride? Weet ik niet. Ik weet niet ik We gaan hem zo uit. zoeken. Ja. We gaan zo zoeken, dan is Amerika voor jou, Rob. Uh... Voor mij. Waarom Amerika? Omdat, ja, ik, di zou... omdat ik dik ben, zeker. Dat zijn jij gewoon. Ik zeg het niet, ik denk het niet, jij zegt het. Oké. Okay. Je bent trouwens, hou op nou, je bent feestelijk gevuld. Oh ja, ik ben feestelijk gevuld. Dat heb ik van een oud-klasgenootje. Nummer 5. Enrique Iglesias features Pitbull. I like it. Oh, die blijft ook lang hangen. 4 Bruno Mars Just The Way You Are Nummer 3 Tayo Cruz met Dynamite Ook nog Hier best hoog En nummer 2 Eminem Features Rihanna Love The Way You Lie maar die, zit ook, die is één paasje gezakt ja, volgens mij Nou ja, dat uh, Ongeslagen bijna we, we, we. Maar nu nummer 2 oh, okay. Nummer 1 Katy Perry met Teenage Dream Ja het blijft een lekker nummer Die uh, vind ik Ben benieuwd Ben benieuwd Nummer 2. Oh nee, de top 40. Oh. We gaan onze eigen top 40 eens even bijpakken. Op nummer 5, Eminem featuring Rihanna, Love The Way You Lie. Hier nog steeds in Nederland uh, ja, toch nog wel een beetje in de hitlijsten te bekennen. Op nummer 4, Mahoby met Bumpy Ride. En op nummer 3 vinden we Travis McCoy featuring Bruno Mars, Billionaire, nog steeds in de race. Dan gaan we naar de nummer 2 toe met Tim Burke met Bromance. En dan hebben we ja, net gedraaid, maar ook weer onderbroken. <laughs> de nummer 1, Swedish House Mafia featuring Farrell met One. Dan vind ik dat we hem nu nog een keer moeten draaien. Ja, nou we gaan eerst even naar de nummer 2 toe, vind ik. Vind ik ja, niet, dat... Bromance, dat vind ik nee, wel... nummer 3. Nummer drie. Ja, die vorige week ook, nee die hebben we niet. Die hebben we gehad. Allemaal... Ja, die hebben we gehad. Ja, dat maar... uh, uh. dus wat. Dus we gaan nu discussiëren over wat hem wel en niet is. we gaan eerst met de nummer 2. <laughs> Daar komt ie. Tim Burke. We gaan luisteren naar ja. Hij zegt het al, de Avicis Radio Edit. Dat is wel een lekker nummer. Goed kut Kevin. Heb jij een kut Kevin? Ja. Nou... Ja. Uh... Je moest eens weten in de tocht. <laughs> ik, uh, ik ruik het. <laughs> <laughs> Jongens, we zijn zo weer weer terug. De filler. Ja. Ja, jullie hoorden net de nieuwe Laurent Wolf. Met de Survivor. Ik vind het een beter nummer dan haar derde nummer, wat ze uitbracht. Want echt, het was verschrikkelijk. Nijdrijden, hoor ik je. De nou. rijden nou, In die Dit is voor uh, alle mannen die uit elkaar gaan, die gaan scheiden. Die we, hebben, we hebben eindelijk wat voor jullie gevonden: opvanghuis voor pas gescheiden mannen. Een klein gedeelte van de pasgescheiden Zwitserse vaders van huis en haard verlaten vindt hulp en een luisterend oor bij het Pilot Project aan de oevers van het meer van Zurich. De protestantse dominee Andreas Cabalzar. Cabalzar, ja, dat klopt ook wel in. Heeft het eerste opvangcentrum voor Kabals pasgescheiden vaders geopend. In het Zwitserse dorp Erlenbach, even kijken, niet ver van Genève. Het project heeft de aantallen, aantallen aanvragen voor een verblijf in het huis iedere week zien stijgen. In 80% van de gevallen is het de vrouw die vraagt om een echtscheiding en blijft zij met de kinderen in het huis. Terwijl de vader zijn koffers pakt en het huis verlaat. En kwetsbaarder wordt, vertelt Kal uh, Bazar. Die heeft, die heeft echt een rot gehad ja, aan Reuters. Het project begon in september 2009 toen vier mannen Cabalzar bezochten om hulp te vragen bij het scheiden van hun vrouwen. Na het verlaten van hun huis hadden de mannen in eerste instantie tijdelijk onderdak nodig en een plek om al na te denken over hun situatie. In eerste instantie zoekt iedereen een dak boven zijn hoofd en een bed. Niemand is voorbereid op deze stap vertelt Cabalzar. Hij zei dat het probleem doordringt tot alle lagen van de samenleving. Cabalzar biedt de mannen een huis en psychologische en religieuze steun als er naar wordt gevraagd. De gasten betalen ongeveer 170 Zwitserse frank's. 166 dollar per week voor hun verblijf. Calpazar is nu op zoek naar nog meer huizen. Sommige mannen blijven een paar dagen, andere een paar weken. Maar hij zorgt voor elk tijdelijk verblijf, zo kort mogelijk blijft. Kijk. Dus Rob uh, en andere mannen die uh, nee. vrouwen zitten. Wat, en... waar, waar, waarom ik nou? Ja, jij bent, een, jij bent, de, jij bent de enige Nou die, de... mensen, ik moet je wel zeggen, ik kom binnen en hij, gaat, hij zegt gelijk... Nou Rob, ik heb hier een tehuis voor jou. Dus Mocht je ik... eruit terecht willen... Lekker dan. Nou, schat, je hoort het. Uh, Mike heeft er uh, veel vertrouwen in. Nah, wat, wat <laughs> heb nou, wat na nou voor ik heb, je. <laughs> ik heb er ook veel vertrouwen in, maar voor het geval dat. Jenever can tell. Jenever can tell. Ja, Jenever can tell. Nee, weet je. <laughs> ik zat gisteren het programma alleen nog een man te kijken En toen zei hij, man, verliefdheid is het mooiste gevoel wat er ooit is. Toen dacht ik, dat is echt een kutgevoel. Pas als je het hebt, dan is het leuk. Ja. Nou. Ja. Toch? Nee, ik vind. Uh, verliefd zijn dat maakt je lichaam helemaal naar de. pop Ja, je wordt ongesteld. Uh, vrouwen, vrouwen worden sneller ongesteld. Mannen die, die gaan meer drinken. Nee, nou maar. Weet je, als het niet nee, wederzijds nou maar, is, dan wat, is het gewoon kut. Kut je pik om Dat Heb je ervaring, <laughs> Die man. heb ik al heel lang <laughs> nee, niet meer van. God kanonnen. Ja. Toch? Ja. Nee, dat vind ik hoor. <laughs> ik, ik haat het verliefd zijn. Want als ja. het wederzijds is, dan is het... Nou, ik weet dat... Als je leuke dingen doet, en dan gezellig... Ik zal je <laughs> <laughs> hey, Ik zal je eens even zeggen, ik uh, heb dat wel. Dit ja. meen je niet. Ik pak een blaadje, even serieus. Even iets over iets anders. Electronics. En het mannetje wat erop staat... Ja. Wie is dat? Daar speel ik toneel mee, in Haarlem. <laughs> <laughs> het blaadje van uh, Radio Die de ga Kikoud. ik meenemen, die ga ik morgen... Mee, die, cool. Die zie ik morgen weer. Zo, nou. Robert heet hij. een goede man Robert, is dat. Hey, Kijk, leuk maar lachen. Hé, hey, Robert. Kom jij eens even onder mijn schootje kijken. <laughs> <laughs> <laughs> Dit ga ik laten zien hoor. Oh, daar is hij niet blij mee. <laughs> maar uh, dus verliefdheid moet wederzijds zijn. Ja, nee, vind ik wel. Als niet wederzijds ja, ben, is er geen donder aan. Ben je nee, dat blij vind dat ik, ik dat wel heb? Ja. Dus uh, Wendy. Je bent dus een schat. Precies. Kijk. Daar houden we van. Hé. Ja, ware liefde Ja, ja nee dat, uh, ja, dat, ik, dat geloof uh, ik in Dat ik ben, heb ik niet ik ben hoor. Ik ben er een beetje van afgestapt. Ik vind het niet leuk meer Nou, ja. ik geloof er nog in A, Want het ik, ik levert ik Ja, levert nee, daarom Maar ja, ik zet. had nou weer Ik dacht ik Nou, oh, wat gezellig Heb ik weer iemand Maar ja, die, die laat nu ook weer Een week niks van zich horen En nu heb ik weer een meisje ontmoet En dat is ook wel een leuke ja, meisje Ja, maar het concept ware liefde Wat is nou ware liefde? Kut iets Niks Op Van elkaar zouten. houden Aan allebei de kanten En met elkaar genieten van het leven Ja, genieten van hele andere dingen ook <laughs> Rob heeft in ieder geval geen last van een briesje. Nee, nee. <laughs> ik zit gewoon in een huiskamer, nee, in een slaapkamer, in een slaapkamer. Uh, geen huiskamer, Roppie toch? <laughs> ik zit in ieder geval niet in het openbaar. Ik zat niet <laughs> in het openbaar, ik zat afgeschermd. <laughs> <laughs> het was niet in het huis, het was in de Ellie. In the alley. Was hij overdakt? Overdekt? Uh, uh. Dan gaan, Overdekt? We, re, dan gaan nee. we een liedje over schrijven. In the Dat krijg ik dus de rest van mijn leven te horen dit. In the alley. <laughs> In the uh, uh, uh, uh, uh. Jullie zijn echt verschrikkelijk. With verschrik a <laughs> between my legs. It, it didn't come up. <laughs> In the alley. Uh, uh, uh, uh. <laughs> <laughs> yo. The, knock, knock crew. Ik ga, een keer buiten de deur wat, <laughs> ik ga een keer buiten de deur wat leuks doen. Wij ja. vinden het leuk. Ja, maar, het is, maar wij vinden springstof. het leuk. Maar kijk, dit is, zo, dit is gewoon jongens onder elkaar. Met In het, het openbaar. Met, <laughs> ja, met, met de rest van van Santvoort erbij. Nou ja, met de, met de verjaardag. Met de schoonmoeder van Rob. Die zit op de verjaardag. Oh, die zit daar op de verjaardag. Ja, nee, jongens, ik ik, ik mag niet aanvraag? schelden. Hey, hey. Ik word net, toch wel door jullie gesponsord, hè? Ja, waren net nog een aanvraag. Armin van Buren. Not giving up and love Met featuring Sophie. Sophie. Alice Baxter. Tot zo. Tot zo.